Het is 9 uur, Jeroen aan met het NOS Journaal. Minister Schippers van Volksgezondheid vindt ook dat de fabrikant van een astmageneesmiddel moet opdraaien voor de kosten als het medicijn niet werkt. De college voor zorgverzekeringen had het principe van no cure no pay geadviseerd. Het astmageneesmiddel Xolaire van producent Novartis slaat bij ongeveer een derde van de patiënten niet aan wat veel geld kost. De college zegt te hopen dat in de toekomst meer geneesmiddelen op deze manier kunnen worden vergoed. Volgens minister Schippers haalt het invoeren van Nokia no en de perverse prikkel weg... dat fabrikanten willen dat hun medicijn aan zoveel mogelijk patiënten wordt voorgeschreven. Iran heeft zijn capaciteit om uranium te verrijken fors vergroot. In de ondergrondse verrijkingsfabriek bij Fordo staan nu meer dan 2100 centrifuges. Een verdubbeling ten opzichte van mij, zegt het internationaal atoomagentschap. De nieuwe centrifuges zijn nog niet in gebruik. Het atoomagentschap maakt zich grote zorgen over de uitbreiding... Iran zegt dat het uranium voor medische doeleinden en als brandstof voor energiecentrales wordt gebruikt. Veel landen zijn bang dat Iran het uranium ook voor de productie van kernwapens wil gebruiken. Israëlische politici hebben de afgelopen maanden aangedrongen op een preventieve aanval op Iran om te voorkomen dat het zover komt. In de Haagse wijk Ipenburg is een man doodgeschoten. Dat gebeurde aan het begin van de avond. Omwonenden zeggen dat ze zes schoten hebben gehoord. Na de schietpartij meldde een man zich op het politiebureau... die zegt betrokken te zijn bij de schietpartij. Hij is aangehouden en wordt verhoord. PSV heeft de groepsfase van de Europa League bereikt. In Eindhoven won de ploeg van Dik Advocaat met 9-0 van Zeta. In Montenegro was het vorige week al 5-0 voor PSV geworden. Heerenveen is niet door. De ploeg verloor thuis met 2-1 van Molde FK. De Noren hadden vorige week al met 2-0 gewonnen. Het weer. Vanavond enkele stevige buien. Morgen zon, wolkenvelden en enkele buien. En het wordt middags zo'n 17 graden. Dit was het NOS de ANWB Verkeersinformatie viel op de A27 vanuit Breda naar Gorkum. Daar zijn werkzaamheden. Tussen Hank en Nieuwendijk rijdt het langzaam over drie kilometer.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 Nu volgt zendtijd in het kader van de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen. De Partij voor de Dieren is de enige politieke partij... die niet gelooft dat economische groei de oplossing vormt... voor de crisis die de wereld treffen. Economische groei is er juist de oorzaak van dat we roofbouw plegen op de aarde. Dat we 30% meer consumeren dan de aarde kan opbrengen. We kunnen ons dat niet langer veroorloven. Veel politici zeggen dat we de rekening niet mogen doorschuiven naar onze kinderen. En toch is dat precies wat ze doen... Ze veroorzaken met hun beleid niet alleen grote financiële tekorten... maar tasten ook de biodiversiteit, het klimaat, de zeeën en alle natuurlijke hulpbronnen aan. Zelfs de partijen in de Koenderscoalitie, die zeggen dat ze duurzaam zijn... zetten hun handtekening onder 400 miljoen euro natuurbezuinigingen. De Partij voor de Dieren is voor een sluitende begroting. Niet meer uitgeven dan we hebben, niet meer consumeren dan er is... en niet meer van de aarde vragen dan de aarde aan kan zullen vooral het meest waardevolle in ons leven moeten gaan beschermen. Het is tijd voor een radicaal andere koers. Hou vast aan je idealen en stem de groenste partij van Nederland. Kies 12 september Partij voor de Dieren. Marianne Sien. Het is vijf over negen op de donderdagavond. Dit is de uitzending voor voetbalpartijen. We beginnen natuurlijk bij die wedstrijd van Ronald van der Geer. Sparta Praag tegen Feyenoord. 2-0 voor Sparta Praag. Fernandes voor Leerdam. Atjebar voor Cisé. Maar toch een kans voor Sparta Praag. Uit weer een corner. Vanaf de linkerkant ging de bal over immers heen. En Zwedik kwam aan de rechterkant van het schas op vrij. Schoot de bal in de verre hoek. Maar de opluchting van Feyenoord op de paal. Nog 9 minuten en de extra tijd. Heeft Feyenoord om twee goals te maken. Dan gaan we wat langer door. Lukt dat niet, is Feyenoord uitgeschakeld. Om 9 uur zijn twee wedstrijden begonnen. Nieuwe ronde, nieuwe kansen zullen we dan maar zeggen. FC Twente in eigen land ongeslagen nog. 9 uit 3 in de eredivisie. Maar die wedstrijd tegen Boersdagspor is wat anders Bas. Ja zeker. Nog één dierig grapje dan het twente Ros. Tegen de groene krokodillen. De bijnaam van Boersdagspor. Daar houdt er over. Op. Ja 0-0. Een paar minuten geleden begon het Twente natuurlijk zonder Bjelland. Die geblesseerd is. Eh, zonder Chatli die geblesseerd is. Maar wel met Brahma. Met Boulikien. En met Fer. Daar stonden nog kleine... Vraagtekentjes begonnen aan deze confrontatie met Boersa Sport. 3-1 dus een week geleden in Turkije. Dat betekent dat Twente tot gemak met 2-0 zal moeten winnen. En dus op zoek moet naar goals. Maar ook waakzaamheid achterin blijft geboden. Wisselhof keert weer terug naar het elftal. Staat naast Douglas. En voorin zien we eigenlijk weer de variant zoals afgelopen zondag in Nijmegen. Namelijk met Castanjos vanaf de linkerkant. Bulikin in de spits. En Tadic vanaf rechts. Voor de beide doelen nog niet al te veel gebeurt. Eén schotje van Willem Jansen ging voorlangs. Miljoen. Ook in Alkmaar is de wedstrijd begonnen. AZ tegen Anzi op papier misschien wel de zwaarste tegenstander... van al die Nederlandse ploegen in de Europa League. De ploeg van eto o en Guus Hiddink. Maar, Ragnar Niemeijer, die 1-0 nederlaag uit biedt wel hoop. Ja, absoluut. Maar het is wel 0-0 nog in Alkmaar. Na dik 7 minuten spelen. Gevaarlijke kopbal gezien van Anty van João Carlos. En daar is AZ met de bal in de richting van Maarten Martens. Maar die wordt weggekopt, die bal. En zo blijft het ook 0-0. AZ heeft wel het meeste bal en het beste van het spel tot nu toe. Marcella Mesker bij de US Open in New York. Marty Fish tegen Davidenko. De eerste set ging dus naar Davidenko. Hoe is het in de tweede set? Ja, ook naar Davidenko in een tiebreak. Uh, die liet uh, Mardi Fish toch weer uit zijn uh, vingers glippen. 3-1 stond het voor Fish in die tiebreak. 7-4 hij hem. Dus nu staat hij 2 sets tegen 0 achter. Fish, favoriet voor deze wedstrijd. Als 23ste geplaatst. Amerikaan wil hier graag goed uh, presteren. Maar staat 2-0 achter in sets tegen de Rus Nikolai Davidenko. Sparta Praag tegen Feyenoord inmiddels toch in de slotfase. Ronald. Ja, nog acht minuten. 7 minuten op uh, precies de zijn Sparta Praag op 2-0. Dat is een enorme kans voor Feyenoord. Weer opgezet door Jan Maat op de borst van Atjabar. Een van de invallers dus keurig meegegeven. En Jan Maat schiet dan vervolgens op de paal. Ja, gaat zo'n bal erin. Dan krijg je nog hele spannende zeven minuten. Nu moet Feyenoord nog altijd twee keer scoren. En heeft Sparta Praag op de held van Feyenoord het bal En houdt het dan nog wel even. Omdat de bal over de zijlijn gaat de hoogte van het trasopgebied. En schakelt toch echt de dader is. Degene die dus de bal als laatste raakte. En Pamic mag nu ingooien. Richting Kwehoeken. Die, die grote aanvalsleider van Sparta Praag heeft de bal nog altijd. staat tussen drie Feyenoorders dus in. zet zijn ze, kont er even in. dan is hij weg bij Klaas. dan is hij weg bij Vormer en uiteindelijk haalt hij er gewoon een in ingooien uit. Feyenoord raakt wat geïrriteerd. is dus misschien niet zo heel erg gek. het is gefrustreerd door de stand natuurlijk hier op het scorebord. 2-1 in het voordeel van Sparta Praag. en Sparta Praag mag gewoon gaan ingooien. nee, geen corner, nemen. bepaamd het is 2-0 overigens. 2-0 dus de voorsprong voor Sparta Praag tegen Feyenoord. 2-2 in de eerste wedstrijd. er moet dus een klein wonder gebeuren. willen we hier überhaupt nog gaan verlengen? En voorlopig kan dat niet. Want Feyenoord heeft de bal niet. Nu wel Immers, Jan Maat, Klaasie. Nou, eruit komen via Schaken, maar nog altijd op eigen helft. Schaken direct opgesloten door 2-3 man van Sparta Praag. Vervolgens krijgt hij de bal bij Immers. Maar die staat ook opgesloten. En dan neemt Katletje het balbezit over. Het is nog altijd 2-0 voor Sparta Praag in de absolute slotfase hier in de Tsjechische hoofdstad. 3-1 was het dus bij Boerza Sport tegen FC Twente een week geleden. Bas Tegeler, is het Twente Ros nu een beetje op stoom? Sorry Geo, kan je niet horen. Veel kabaal daar is het Twentse Ros. Inmiddels een beetje op stoom ja, daar in de beginfase. Nou ja, we hebben echt een, een actie van Tadic gezien zo even. We zitten in de tiende minuut. 0-0 stand. Die was weergaloos. Vier mensen liep hij voorbij in het strafschoolgebied van Boersaspoort. Daar stonden er ook nog wel wat verdedigers. Nou ja, in ieder geval vier. Want die liep hij voorbij. En toen kwam die oog en oog met de keeper te staan. Heel dichtbij. En schoot hij ongelooflijk slap in. Als hij daar zijn ogen dicht doet en hard schiet. Is die bal gegarandeerd raakt. Nu kon de keeper redden. En nu moet Twente terug. En komt er een vrije schop van de Turken in het strafselgebied van Michailov binnen. En die bal wordt dan over het eigen doel gekoond door Bulikin. En dat levert dan Boersaspoor de eerste hoekschop van deze wedstrijd op. Boersaspoor had een minuut of twee geleden ook een beste kans kreeg trouwens. Nadat er bij Twente achterin op zijn zas gezegd slap werd verdedigd. En de bal uiteindelijk voor de voeten kwam van Sestak Ongeveer de hoogte van de penalty stip. En die kon bijna vrij uithalen. Er was een redding van Michailov nodig. Sestak een uh, Slovaaks international... Zeker niet de minste speler. Een van de laten we zeggen, vier aanvallers in het elftal van Boersaspoor. Eén echte spits en drie mensen daarachter. En een hoekschot dus nu waarbij ook de verdedigers, lange mensen, mee zijn naar voren. Twente alle Hens aan dek, komt de bal voor de goal. Wordt wel gekopt door Pinto, maar die kopt de bal eigenlijk de verkeerde kant op en dan wordt er bovendien een overtreding gemaakt na het oordeel van de Italiaanse scheidsrechter Rizzoli. Die naam kennen we nog van het EK. Hij was de scheidsrechter bij Nederland-Portugal. De laatste wedstrijd van Oranje op het EK. En dus nu hier de scheidsrechter en enstrijf. Hij heeft gefloten. 20 rechtervrij vrije schop. 11 e minuut, 0-0. En de aanvallers weer naar voren. Bouleki dus in het centrum. Castanjos vanaf de linkerkant. Tadic vanaf de rechterkant. En als het even kan, Ver en Jansen vanaf het middenveld erbij. Wisselhoff moet de bal naar voren trappen. Dat doet hij blind eigenlijk. Tadic loopt erachteraan. De bal wordt weggekopt door Vedersom. De Braziliaanse Turkse linksback. En uh, Twente kan oppikken op het middenveld. 1-2. En nu is er een vrijbaan voor ver vanaf de linkerkant van het veld. Maar die wil zijn tegenstander nog voorbij. En uh, die tegenstander komt hij niet voorbij omdat hij goed naar de bal blijft kijken. Dat was Batalla, een Argentijn in het elftal van het Zo is de openingsfase in Enschede bijzonder levendig. Na 11,5 minuut met kansjes over en weer. Maar de beste dus voor Tadic. Maar geen goals. Dan AZ tegen Angie Ragnar. Heeft AZ nog een beetje respect voor die miljoenenploeg uit Rusland? Nou, respect waarschijnlijk wel. Maar ik zal ook het gevoel hebben, na 12 minuten bij een 0-0 stand... dat er best wel wat te halen valt. Want de bal is er al zojuist een keertje ingegaan via Berens. Doelman liet een voorzet van Eltidoor los. En even zal hij gedacht hebben, daar is die eerste goal. Maar het was spel van Eltidoor. Ik vond het op het randje. Berends nu weg aan de linkerkant. AZ krijgt zeker wel de ruimte om combinatievoetbal te spelen. Nu is het Martens die aanspeelt tegen een van zijn tegenstanders. En die bal die ketst dan... Denk zelfs nog over de zijlijn en niet over de achterlijn heen. Nee, inderdaad. Anzi mag gaan gooien na zo'n 12,5 minuut spelen. Eén gevaarlijk moment gezien. Voorzet Boussoufa aan de rechterkant. Een paar meter bij de punt van strafsomgebied vandaan. Boussoufa de vrije trap. En vervolgens Jauk Carlos die een meter overkopte. Dan zie je wel weer dat als Anzi een keer in de buurt komt van het doel van Esteban... dat het meteen dreigend is. Nu viergever terug op Esteban. Bal aan de voet in het 5 meter 5-meter gebied. Bal naar de rechterkant. Maar het Marcellus is. Marcellus en Boussoufa. Marcellus naar voren toe. Mooie lange bal richting Valkenburg. Komt dan niet helemaal lekker uit met de aanname. en Dus is AZ de bal ook kwijt. En kan Anzi aan de rechterkant van het veld gaan bouwen. Meter of tien voor de middenlijn is het Agalarov. De rechterverdediger. Dan via Yussi naar voren. Adam Maher pakt op voor AZ op het middenveld. En neemt geen risico. Speelt de bal terug op zijn eigen doelman. Nesteban en vervolgens Rijn. AZ is echt de bovenliggende partij. En AZ. Het is echt niet bang voor dit Anzi. Zeker ook niet voor Eto'o over wie je toch kunt zeggen dat hij er erg loon bij loopt. Dat hij geen meter te veel wil lopen, geen stap te veel wil doen. God eigenlijk ook al in de eerste wedstrijd waarin hij ook niet tot storen kwam. AZ aan de rechterkant. Elthidoor bijna de langs wat paniek achterin op de linksbackplek bij Anzi. Uiteindelijk komen ze daar weg via die linkerkant, via Logashov... En hij is ook de enige nieuwe man in de ploeg bij uh, ANSI AZ in dezelfde opstelling als de afgelopen weken. Nog altijd geen doelpunten, maar het zou mij niet verbazen als AZ er vanavond in ieder geval eentje gaat maken. 0-0 nog. Ronald van der Geer dan aan het einde van die moeilijke avond van Feyenoord bij Sparta Praag. Ja, die moeilijke avond is uh, bijna voorbij. Ik denk dat uh, Feyenoord zich wel neerlegt bij het feit dat het zich op de competitie kan gaan concentreren. Want het staat met uh, 2-0 achter na 2-2 een week geleden in Rotterdam. Dus is het over en uit met de Europese aspiraties van Feyenoord. En moet het maar weer via de competitie proberen om een uh, nieuwe kans af te dwingen. Kopbal nog van Kweehoeken nu over de goal van RW Mulder die net vanwege mekkeren nog gil heeft gekregen. Jammaat voor een overtreding, een uh, gele kaart. Op die manier maken we dan maar de balans op. Maar Feyenoord moet gewoon twee keer scoren en dat gaat. In de extra tijd die aanstaande is toch zeker niet meer lukken. Ja, dat zei Koeman gisteren nog. Ik zie het anders. We hoeven ons hier niet te belonen voor het vorig seizoen. We moeten gewoon verder voor de ontwikkeling. Die beloning hebben we vorig seizoen gehad. En het enige voordeel wat er bij uitschakeling zou kunnen volgen. Is dat we ons op de competitie kunnen richten. En niet die door de weekse belasting hebben. Maar reken maar dat Koeman wat graag die belasting had gehad met dit elftal. Waar morgen misschien nog pellen bij aanschuift. Als de medische keuring goed is en de laatste plooien worden glad gestreken. Maar daar moet Feyenoord zich op richten. Men hoeft morgen niet te reageren op een loting. Men hoeft zich niet druk te maken om volgende midweekse wedstrijden. Het moet vanavond nog de wonden gaan likken en zich richten op het volgende duel tegen Vitesse. De wedstrijd ja, is uit als een nachtkaars. Het laatste wat we van Feyenoord hebben gezien was nog dat schot op de paal van Janmaat. Nou, misschien nog één keer. Klaasie met een lange bal richting Fernandes. Nee, hij niet. Achabar vangt de bal op naar Nelom aan de linkerkant. Nelom zou nog naar Fernandes kunnen, Nou, dat gaat hij wel proberen. We zitten inmiddels in de extra tijd. bedraagt drie minuten. Fernandes nog... Met een voorzet. Vangbal voor de keeper. Blijft 2-0 voor Praag. Feyenoord ligt eruit. Ver weg in New York wordt getennist in het Arthur Ashe Stadium. Daar wordt gespeeld tussen Marty Fish en Nikolai Davidenko. Inmiddels in de derde set, Marcella. Ja, klopt. 2-1 voor Fish. Uh, hij blijft uh, erin hangen. Het gaat op service gelijk. Davy Denko gaat uh, nu serveren. Om aan te geven dat het uh, ja, aan elkaar gewaagd is in de tweede set. Geen enkel breakpoint. Niet op de service van Fish, Niet op de service van Davy Denko. Het staat weliswaar 2-0 in sets voor Davy Denko, Maar het is nog niet uh, gedaan. Maar we gaan even naar Rachna, begrijp ik. Het is een doelpunt van Anzi. Het is een oude bekende, zou je kunnen zeggen. Want hij komt uit Amsterdam. 1-0 voor Anzi ja, Mark Boussoufa. Nadat de voorzet bij AZ eerst nog wordt verlengd en weggekopt door Reine. Boussoufa komt in balbezit. Dan wordt hij niet afdoende aangepakt door Marcellus. Die wel erg ver weg verdedigt. Komt recht voor het doel uit van Esteban Boussoufa. En jaagt die bal dan ongenadig hard in de rechterkruising zo'n beetje. En dus leidt Anzi moet AZ drie keer scoren. En ziet de wereld er opeens toch een stuk ingewikkelder uit voor AZ... dan een minuut geleden zegt. En gaan wij weer naar Marcella Mesker Die kijkt naar die partij tussen Marty Fish... En Nikolai Davidenko. Ja, 2-0 in sets dus voor Davidenko. 2-1 nu voor Fisch in de derde. Maar wat ik uh, nog moet vertellen is dat uh, Jovi Friet Tsonga eruit ligt. En dat is natuurlijk wel de allergrootste verrassing in het mannentoernooi tot nu toe. Nummer 5 van de plaatsingslijst. Een man uh, met een enorme service. Een man met potentie ook om hier ver te komen. En dan verliest hij van een redelijk onbekende speler: Martin Klizan uit Slowakije. Maar die Klizan die is goed. En misschien is dat wel een nieuwe ster. Wie zal het zeggen? Hij won in ieder geval in 4 sets. Sets. Afgetekend. Heel goed tenniste die. Groot is die, linkshandig. Hij heeft een goede coach, Karel Kutschera, Een oude topper van vroeger. En uh, ja, Slowakije heeft nog wel eens in het verleden grote spelers geproduceerd hoor. Dus uh, wie weet is dit er ook zo in. In ieder geval zorgt hij voor de grootste verrassing uit het manneten Want hij verslaat Jovi Fritzonga in vier sets. Oh. Romantics met Talking in Your Sleep. De wedstrijd. Sparta-Praag-Feyenoord is afgelopen. Het werd daar 2-0 voor Sparta-Praag. Feyenoord dus uitgeschakeld naar die eerste 2-2 in eigen huis. En dat nadat ze toch met goede hoop richting Praag waren vertrokken. Hetzelfde ja, scenario, Ragnar dreigt een beetje voor aanzetten. Met goede hoop aan de wedstrijd begonnen, maar al vroeg achter. Ja, behoorlijk eerste kwartier, maar na 21 minuten en een halve minuut eigenlijk erbij zelfs. Nog 21 en een halve minuut staat het 1-0 voor Ansi. Goeie goal van Boussoufa, van wie je toch eigenlijk moet weten, denk ik, als je Marcellus ook bent, dat hij altijd naar zijn rechtervoet zal gaan. Daar is hij veel beter mee dan met zijn linker, hoewel hij wel vanaf de linkerkant komt. Ja, schiet hem keihard binnen op het moment dat hij de bal raakt. Weet je eigenlijk al, daar gaat hij, er is geen houden meer aan en dat bleek wel. En ja, wat dat betreft... Terecht kan Anzi nu helemaal achterover gaan leunen en zet de fouten laten maken. Ik kan het allemaal vertellen omdat we wachten op een vrije trap van de ploeg van Guus Hidding, Selko Petrovic, Shima Onijijken. Schijnt daar een oud prof van Nederland ook nog rond te lopen als fysiotherapeut. Het is een hele Nederlandse kolonie aangevuld ook nog. Met Tom du Chatigné. Vrije trap genomen. Bal over de zijlijn gegaan voor de dugout van Anzi. Gooien AZ. En dat gebeurt door Gorter. Probeert Victor Elm te bereiken. Via een been van een van de Dagestani gaat de bal over de zijlijn. En dus weer AZ. Met Gorter ter hoogte van de middenlijn. En Viergever speelt een breed richting Rijnen. Marcellus kan... Aan de rechterkant en Traore stoort dan een heel klein beetje namens Ansie. Maar dat stelt niet zo heel veel voor. En dus kan AZ wel wat meters pakken. Via Adam Maher speelt uh, niet zo heel ver van zijn verdedigingen uh, vandaan. Er zijn wel wat positiewisselingen natuurlijk uh, zichtbaar. De laatste periode op het middenveld van AZ. En dat zal vandaag niet anders zijn. Rijnen nu terwijl Maher inderdaad is uh, doorgeschoven. Marcellus nog altijd uh, rond de middenlijn. AZ aan de rechterkant uh, van het veld. Drie doelpunten heeft de ploeg van Gert-Jan van Beek nu nodig. En dat klinkt opeens wel heel erg euh, zwaar. En het ene doelpunt waar ik er dus straks wel vertrouwen in had, zal de ploeg eigenlijk nauwelijks euh, helpen. Ja, op jacht misschien naar die derde dan maar. Berens aan de rechterkant. Wel een aantal keren dreiging van hem gezien. Maar dan realiseert hij zich vaak niet dat hij toch wel ruimte heeft om wat te doen. Marcellus Kaat, erdoor, neemt aan en creëert zichzelf een meter om te schieten... Maar doet dat aan tegen die grote sterke verdediger uit Frankrijk, Christopher Samba. En dan is de kans weg, want de sliding heeft succes achterin bij Anzi. Er was wel weer zo'n moment van AZ waarbij je denkt, ja het kan best een keertje. Helemaal kansloos is het in mijn ogen nog niet. Terwijl nu viergever ontvangt en uh, geen risico neemt met een balletje over de breedte. naar nou, Gorten die nu even achterin in het centrum staat. 24 minuten op de klok, de sfeer is nog altijd goed. Het fliksend wel wat het regent. En het stadion zit eigenlijk ook alles is aanwezig voor een mooie pot, maar AZ staat met 1 achter. Het rost tegen de krokodil, oftewel de dierentuin in Enschede. FC Twente tegen Boerza Spoor. Bas Tegeler. 0-0, 24 minuten gespeeld. Twente heeft er via Bouliki weer een beste kans bij. Die op het randje van buitenspel door mag, maar eigenlijk veel te gehaast draait en schiet. Alsof hij denkt dat hij geen tijd heeft of of hij denkt dat de grensrechter alsnog wel zal vlaggen. Het gebeurt allemaal niet en de bal gaat huizen hoog over. Brama heeft inmiddels schild na een flinke overtreding van achteren. Notabene, op de enkels van zes tak. Dat zag er niet netjes uit. En krijgt terecht een gele kaart afvoer. Dat Twente nu gooit en aanvalt met Janssen. Die de bal voor het doel zou moeten brengen. Daar komt die bal. Die wordt uh, eigenlijk gemist door iedereen. En gaat op de stip omdat er hens wordt gemaakt. Door een van de Turkse verdedigers. Die de bal, denk ik toch in ieder geval wel wat ongelukkig op zijn arm krijgt. Maar dat is voor de Italiaanse scheidsrechter geen reden om zich te bedenken. De ongelukkige is de aanvoerder, Eumer Erdogan, die die voorzet van Janssen eigenlijk over twee mensen heen ziet stuiteren. En dan inderdaad zien we in de herhaling een heel klein beetje in het duel zijn elleboog zeg maar, strekt. Daar komt de bal tegen aan. Ja, dan is het opzettelijk. En dan had je als verdediger beter moeten weten. En dus heeft de Italiaanse scheidsrechter gelijk. en mag ver na 25 minuten ervoor zorgen dat FC Twente op een 1-0 voorsprong gaat komen. Weer een stiftje. Vragen we dan maar, dat zullen ze toch in Turkije ook gezien hebben of in Engeland. Want Carson, de Engelse keeper van Boersersporten, komt ver. Goed en hard in de hoek. Geen schijn van kans heeft Scott Carson. En Twente, die nog een kusje geeft aan het publiek dat hem hartstochtelijk toejuicht, heeft FC Twente op 1-0 gezet. Dat betekent dat Twente halverwege de klus is, zullen we maar zeggen. Want 2-0 heeft Twente nodig om door te gaan naar de poolfase. 1-0 staat er door deze strafschop van Leroy Fer. Twente laat zien hoe het moet. Daar moet AZ dan maar een voorbeeld aan nemen, Ragnar. Zo is dat. Ploeg van Verbeek staat achter met 1-0. Ingooi Gorten ter hoogte van de middenlijn. Gaat naar 4 geven. Reine achterin. AZ is ook geduldig tegen deze tegenstander uit Dagestan. Makkahwa. Of zoiets, Malachala. Nou, het is onuitsprekelijk eigenlijk. En zeker als je het live op de radio doet, wordt het een probleem, merk ik. Laten we dit maar gewoon FC Anzi noemen, de ploeg van uh, Guus Hiddink. Het is echt een uh, verschrikkelijk woord. Kaats bij AZ op het middenveld. En daar is uh, Martens. Maar her dan, als uh, Martens de bal dreigt uh, te verliezen. Martens, Elte door. Elte door. Zometeen meer over hem. En dan weggetrapt door uh, die uh, Fransman die we al eerder zagen. Samba. Maar er kwam er voor een voorzet twee minuten geleden en die kwam vanaf de rechterkant bij AZ. Elterdoor stond bij de penalty stip, ging de lucht in kopte ook. Maar schampte eigenlijk die bal waar ik het gevoel had, nou, daar had je je hoofd er best wat harder tegenaan kunnen zetten. Nu ging die bal voorlangs en dat was een beste kans op de 1-1. Berens nu na een paasje van Martens en in het strafschopgebied Valkenburg onderuit. En die maakt zo'n gebaar van, oh, oh, oh, waarom nou? Waarom komt die sliding van de tegenstander? Nou, simpelweg omdat hij verdedigt. AZ houdt wel de bal. 27 minuten op de klok. Viergever, vrijheid bij Gorter aan de linkerkant. Viergever durft het niet aan. Martens en nu 4gever opnieuw. Kaats is wat te kort. En dus zit Casela González ertussen. Maar niet voor lang AZ. Parkt op met de meeverdedigende, goedspelende Maher in deze wedstrijd. Aan de rechterkant, Marcellus en Berend. Met boepen te maken, Boussoufa voor zich. Daar komt hij met zijn paas nog langs. Maar vervolgens loopt het dan stuk. AZ voor de afvallende bal. Ja, Alkmaars balbezit aan de rechterkant van het veld. Chao Carlos verdedigt daar op de zijlijn Eltendoor. En AZ mag ook een ingooien nemen. En dat gaat het doen via Dirk Marcellus. Met of 4-5 bij de hoekvlak vandaan. Niemand bij AZ die zich eigenlijk aanbiedt. Ja, Berens dan maar misschien. Of achteruit Reine Reine in, in de van het veld is het dan Ellen Ellen met een lange bal naar voren. Op het hoofd van eigenlijk twee verdedigers achterin. Chao Carlos. En Samba. En die raken de bal beide denk ik aan. Uiteindelijk is het de keeper Vladimir Kabulov. Die je kan oppakken. Dat doet hij na 28 minuten. AZ kijkt tegen een 1-0 achterstand aan. En een jong uit Amsterdam opgeleid bij Ajax. Mark Boussouva de doelpunt te maken. Bas er weer bij Twente tegen Boersa Ja, als er al goede berichten zijn vanavond komen ze dus voorlopig hier vandaan. 1-0 voor Twente na 28 minuten. Dat is voor de duidelijkheid nog niet genoeg. Twente verloor vorige week met 3-1. Maar de strafschop benut door Leroy Ver. Terechtgegeven te door de Italiaanse scheidsrechter. Na die hensbal van Erdogan. Dat levert hem ook nog geel op trouwens de aanvoerder. Dat geeft Twente in ieder geval in zekere zin een vliegende start. Als je daar na 23 minuten toch een kwart wedstrijd nog van mag spreken. Zit inmiddels in minuut 28. Balbezit voor Brahma. De het Boerserspoor zijn ze een klein beetje de kluts kwijt, heb ik de indruk. En loopt eigenlijk iedereen achteruit. De trainer is al een paar keer aan de rand van zijn dekoud verschenen om daar verandering in te brengen. Maar dat lukt nog niet erg. En Twente vindt het voorlopig wel prima. Brahma eh, krijgt nu de hoog van het publiek omdat hij de bal naar voren kan spelen. Maar dat niet ziet. En de bal terug breed speelt naar Douglas. Via Wischoff dan maar opnieuw proberen. Diepe bal. Bulikin kopt, maar kopt terug. Daar kan van Twente niemand bij. Tadic doet zijn tegenstander ondersteboven. En krijgt dan een vrije schop. Tegen uiteraard, want uh, dat had de scheidsrechter ook goed gezien. De tegenstander die hier ondersteboven duwt is Diay. een uh, middenvelder uit Frankrijk. een van de vele spelers overigens die via Nancy in Boersdagspoor neerstreek. Ook hij komt er vandaan. Speelde in 2008 trouwens nog met Nancy tegen Feyenoord. Hoewel ik vermoed dat in Rotterdam niemand daar nog aan herinnerd wil worden. Om meerdere redenen. Maar goed, balbezit voor Twente weer via Rosales. De rechtsback die nu behoorlijk wordt opgejaagd. Maar dan is er... Even daarvoor voor Dij. Daar is hij weer een overtreding gemaakt in het duel met Willem Jansen. Dan krijgt Twente een vrije schop in plaats van een ingooien. Want de bal was ook nog over de achterlijn of over de zijlijn gegaan. Ingooien of de vrije schop genomen. Die komt voor de voeten van Douglas. Die is al twee keer betrokken geweest bij laten we zeggen, botsingjes in de lucht. Eén keer met Sestak uh, en één keer met een van de middenvelders van Boersla Sport. Twee keer bleef het hoofd van Douglas heel en bleek het hard. En twee keer hadden de spelers van uh, Boerserspoor. er toch behoorlijk last van. Tadic aan de bal. Twee aardige bewegingen. Dan vind ik dat hij wel heel erg wacht tot uh, Battaya een uh, duwtje uitdeelt. Dat doet Battaya eigenlijk ook niet. Maar toch gaat Tadic liggen. En als de bal dan over de zijlijn gaat, komt er geen vrij schop voor Twente. Maar gewoon een ingooi voor Sport, Dat toch uh, het gevoel zal hebben dat na die uh, prachtige 3-1 van vorige week... hier plotseling de wereld en na een klein half uur... Met die 1-0 voorsprong, dus voor Twente wel een klein tikkeltje anders uitziet. Waar gaat het op uitdraaien? Dat is de vraag. Over 60 minuten voetbal weten met antwoord. Voorlopig zitten we in spanning en leidt Twente met 1-0. Radio 1. Het NOS-journaal. Met Jeroen Tjepkoma. Minister Schippers van Volksgezondheid vindt ook dat de fabrikant van een astma-geneesmiddel moet opdraaien voor de kosten als het medicijn niet werkt. Het college voor zorgverzekeringen had dit principe van no cure, no pay geadviseerd.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 En de 270 Zuid-Afrikaanse mijnwerkers die vastzitten na het oproer in een platinamijn zijn aangeklaagd wegens moord. Bij de ongeregeldheden op 16 augustus kwamen 34 mijnwerkers om het leven. Oud-ANC-politicus Malema noemt het dwaasheid dat de overheid de mijnwerkers de schuld geeft van het bloedbad en niet de politie. Dat waren de hoofdpunten. Weer verder met de voetbalwedstrijden van dit moment. Beginnen we natuurlijk bij AZ tegen Anzi. Lastige opgave voor AZ in eigen huis. Ook al met 1-0 achter, Rachna. Zo is dat. En alweer 32 minuten op de klok. En dat is vervelend voor AZ. AZ dat echt veel de bal heeft en echt probeert om combinatievoetbal te spelen. Misschien terwijl achterin wordt rondgespeeld. Dat zien we vaker. AZ is geduldig. Misschien zou het wat meer over de grond moeten dan door de lucht. Marcellus opent aan de rechterkant van het veld. Waar Berends heeft opgepakt nu. Berends buitenom gegaan, maar Herbesluit om zelf te gaan. Dan is Elthidor voor de goal. Is daar ook Samba... En is het gevaar weer weg? Achterwind verdedigd bij Anzi Magatskala. Want zo moet je het zeggen. Foutje dan van 4Gever. Traoré is weg. Uitgestoken been van 4Gever. Traoré naar de buitenkant gedreven. Dat was een duel van één speler uit Dagestan tegen twee uit Noord-Holland. En dan wordt hij zover Traoré doelpunt te maken de vorige week. Uh, zo ver naar de buitenkant gedreven dat hij niks meer kan. En dan gaat die bal over de achterlijn heen. Is het gevaar weg. Maar daar kwam zet na een slippertje toch van Viergever. International voor Nederland sinds kort. Wel erg met de strik vrij. Rijnen nu met de opbouw bij de ploeg van Verbeek. Maher weer als de, ja, de, de spelmaker, toch eigenlijk de patroon op het middenveld. Maher dan teruggespeeld door Marcelles richting Rijnen. AZ gaat naar de linkerkant van het veld. Zit nu ter hoogte van de middenlijn met Martens en Maher. Dan moet zo'n paas van de gedutineerde Martens wel goed zijn. Anders kan er zo'n tegenstoot komen van FC Anzi. Castela González wordt aangetikt. Er wordt nog wat gevraagd om een gele kaart bijvoorbeeld voor Valkenburg. Maar daar wil de Noorse scheidsrechter Sven Moon niet aan. En dus bij het die kaart achterwege staat er wel die ene treffer van Ansi op het bord. Ansi Magatskala, want zo moet je het zeggen. 1-0 voor de ploeg van Wat Bas Tegeler dan weer. Wat is er de hand bij FC Twente? FC Twente niet mee. Uh, wel in de score voorlopig rond 1-0 tegen Boerserspoor. Maar afgelopen weekend tegen NEC raakte Bjelland geblesseerd aan zijn middenvoetsbeentje. Dat kost hem vermoedelijk maanden. Vorige week in Turkije verrekte Chatli een spier. Die ligt er ook even uit. Zo even verstapt Castanjos zich en is maar de vraag hoe dat gaat. En een minuut later verstapt Douglas zich. En maakt hij ogenblikkelijk het, het gebaar naar de kant van uh, Wisselen. En wordt hij nu uh, verzorgd. Maar is het nu ook volgens mij de hand van Fer naar de kant. Om aan te geven dat het misschien allemaal toch wel meevalt. En dat er niet gewisseld hoeft te worden. Er is kortom koortsachtig overleg. Volgens mij wordt er nu ook uh, gezegd tegen Pengsson die uiteraard dan de vervanger zou zijn, dat hij weliswaar mag gaan warmlopen... maar dat hij uh, in ieder geval nog even een geel hesje kan aantrekken om daar aan te beginnen... in plaats van dat hij meteen het veld in moet. Kortom, de schade bij Douglas lijkt mee te vallen. Maar plotseling uh, slechte berichten vanaf het uh, Twentse front als het gaat om blessures. 34 minuten, 1-0, dat wel de voorsprong voor de Tukkers. Dan weer tennis in New York. die Fish tegen Davy Denko. Is Fish een kat met negen levens? Nou, het is, uh, zeker een, uh, het is zeker een. Het uh, is zeker een. Een wedstrijd nu met. Uh, in ieder geval een ander gezicht. Want. Uh, Marty Fish. Die. Uh, wint hier de derde set met 6-2. Wist. Uh, Davidenko dus twee keer te breken. 6-2 op het scorebord. En. Uh, de wedstrijd is totaal gekanteld. Ja, waar het aan ligt. De service van Fish loopt. Hij slaat 80% eerste services in. En als die service ingaat. Ja, dan. Kan hij zijn eigen spel spelen. Kan hij dicteren. Kan hij Davidenko aan het lopen zetten. Dus. Wat dat betreft zijn we nog lang niet klaar. Het staat nu dus 2-1 in sets, nog wel voor de Rus. Maar Fish heeft de partij qua tennis in ieder geval overgenomen. Misschien denkt u van, nou, hoe zit het met Nederlanders? Zijn er geen Nederlanders vandaag in actie? Nou, Kiki Bertens die speelt vannacht onze tijd. Die staat geprogrammeerd via de partij op baan 13. Dus dat is uh, ergens ver weg, maar dat is pas na middernacht. Dus voorlopig niet. Igor Seisling die speelt morgen pas zijn partij. Zijn tweede ronde partij tegen David Ferrer. Dus moeten we het voorlopig nog even doen met Mardy Fish. Tegen Nikolaj Davidenko 2-1 in sets voor de Rus. Bas tegen de weer. Het was kantje boord met die blessure van Douglas. Is het kwartje de goede kant opgevallen. Ja, de, gek, want hij maakt zelf nadat hij op de grond is gaan zitten... echt het gebaar meteen van wisselen. Nou, kennen we Douglas, is dat niet echt een aansteller. Maar er is helemaal niks aan de hand, want hij is even buiten de lijnen geweest. En hij staat er weer. Misschien is hij bij zijn hoofd bij Oranje. En denkt hij dat moet ik absoluut niet missen. Morgen maakt Louis van Gaal de definitieve selectie bekend voor de wedstrijden tegen Turkije en Hongarije. En hij staat op de voorlopige lijst. Want ja, Nederlander en vijf jaar in Nederland. Dus dan mag het. Misschien dat hij met zijn hoofd bij een eventuele transfer is. En denkt wat er gebeurt gebeurt er maar gebleseerd raken kan ik niet. Wie zal het zeggen? Twente komt over ons via Castanjos. En dat is een gevaarlijk schot in de korte hoek. Wat beland in de handen van Scott Carson. De keeper van Boerserspoor. En met Castanjos is dus die andere aanvaller of die andere speler van Twente genoemd die plotseling ...op het gras zat en een blessure leek te hebben die ernstig was. Maar ook dat valt mee. Blijkwaardige fase, 36 minuten gespeeld. Twente staat op 1-0 door de goal van Fer. Die een minuut of 13 geleden een strafschop benutte. Nu prachtige bal van Fer. Castanjos, weggestuurd voorzet ineens voor de goal. Daar staan wel aanvallers van Twente. Maar in de baan van die voorzet lopen ook nog verdedigers van de Turken in de weg. En als de Turken er dan uit willen komen is het Fer, de man die de benen verstuurde de aanval van Boerserspoor op eigen houtje onderbreekt en de bal over de zijlijn speelt met een sliding. Zo moeten de Turken verder met een ingooi via Chrétien. Dat is een Franse-Marokkaanse rechtervleugelverdediger. Franse moeder-Marokkaanse vader. Die hier ook onder de naam. Want zo staat hij eigenlijk op het plaatje: Passen speelt. Dat is de naam van papa. De naam van mama Chrétien. Zo stond hij op de thuiswedstrijd op het formulier. Dus mocht u ze tegenkomen morgen in de krant, dan uh, is het dezelfde. Balbezit voor uh, Boerserspoor. Acht minuten nog in de eerste helft te gaan. Aan de linkerkant krijgt Vedersom de bal. Daar kan ik ook een leuk verhaal over vertellen, maar dat doen we do do do straks maar. De Braziliaanse Turk die probeert wel een combinatie op te zetten aan de linkerkant met Ipek. Maar nou, daar zit een Twentsbeen tussen. En nog uh, halverwege de helft van Boerserspoor mag 20 gaan ingooien. Dat doet Rosales. Die gooit de bal terug naar Visserhof. Die... Teruggekeerd dus in het elftal na de blessure van Bjelland. Ogenblikkelijk weer de aanvoerdersband ons een arm heeft gekregen. En die speelt Douglas aan. Twente op 1-0 tegen Boerserspoor. 37 minuten en 40 seconden op de klok. De heet Guardian, de zangeres heet Alanis Morissette AZ... tegen het frisante, rijke Angie. Is het krachtverschil groot, Ragnar. Ja, dat vind ik nog wel meevallen eerlijk gezegd. AZ staat natuurlijk achter, 3,5 minuut nog te gaan. Maar AZ speelt een beetje in een schijnwereld. Zodra de ploeg van Verbeek balverlies leidt, dan komt Anzi wel. En echt kansen creëren is er ook niet meer bij voor AZ. AZ dat het nu wel probeert met Berens. Maar ja, als hij de bal dan eenvoudig op het punt van het aan de rechterkant van het veld van zijn voet laat springen... Ja, dan weet je zeker dat er geen gevaar ontstaat. AZ mag wel een ingooi nemen, heeft dat snel gedaan. Afgespeeld in de richting van Reinen Achterin, breed gespeeld naar een viergever. wat meer foutjes van hem gezien. En Elterdora aan de linkerkant. Nou, misschien dan met Samba tegenover zich. Is eindelijk een keer weg uit het centrum. Die lange sterke verdediger. Als dan Zet wat wil doen met Berg Gutmanson... dan is er alsnog een ingreep bij Anzi... En mag AZ slechts een ingooi nemen. Berg Koetmonson zegt u. Ja inderdaad. Ingevallen voor de hinkende Martens. Ergens in deze wedstrijd geblesseerd geraakt. In de eerste 40 minuten na zet Wat dat betreft in de problemen. Zoals het ook bij Bas Als je het had over het personele vlak. Zoiets hoorde ik net. 1-0 achter. Rijnen met de bal. Anders zie je helemaal op de eigen speelhelft. Met z'n allen. Dan Berg Koetmonson naar Maher. Linkerkant van het veld. Waar moet hij naartoe? Met twee tegenstanders tegenover zich. Nou ja toch maar richting achterlijn dan. Maher twijf de wat, brengt zichzelf in de problemen. Komt dan bij het eerste mannetje er nog langs. Dat is Kamil Agalarov, de rechtsback. Maar dan loopt het stuk. Dan toch een schotkans voor Elm. Als hij de bal van 20 meter Pardoes voor de voeten geworpen krijgt. Maar een te slap schot om de doelman van Anzi Maghachgala... Nerveus te maken. Vladimir Gaboulov vangt deze bal makkelijk op. Trapt hem ook naar voren toe. Maar vier geven hem op de binnenkant van de linkerschoenen oppakt. Ineens naar voren toe. Richting berg -Hutmonson. Dan verliest Maher het duel van zijn tegenstander Shatov. Een van de twee controlerende middenvelders. Dan zet dat achter Traore aan moet. Want die heeft vrijheid aan de rechterkant. Bal is teruggelegd in de richting van Carcela González. Goede opening naar Boussoufa. Zoals we dat ook zagen bij de goal van Boussoufa. Van rechts naar links. Maar nu is er wel goede dekking van Marcellus. En kan Anzi niet vooruit, moet het achteruit. En balbezit nu voor Sjatov. We hebben hem zojuist ook gezien. Maakt denk ik een overtreding als hij langs Marcellus wil. Inderdaad, dat ziet de Noorse scheidsrechter Sven-Otvar goed. Een minuutje nog in de officiële speeltijd van de eerste helft. En AZ wordt toch wel wat teruggedrongen. Sterker, heeft geen kansen meer gehad in het afgelopen kwartier. Behalve een aangeraakt schot van Maher, dat ketste naast. 1-0 voor Anzi. Naadloos over naar FC Twente tegen Boerza Spoor. Bas, ik zit er klaar voor hoor. Voor dat leuke verhaal over die Braziliaanse Turk. Ja, die gaat nu een hoekschop nemen. Dus laten we even wachten. Want je weet nooit wat dat oplevert voor uh, Boerza Spoor. De bal komt bij de eerste paal, wordt door Twente onschadelijk gemaakt. En dan uh, moet eigenlijk Tadic de bal in de loop meekoppen van Jansen. Dat lukt maar half. Dan neemt Rosales de bal over. Twente staat met 1-0 voor in de laatste minuut van de eerste helft. En wil nu gaan jacht naar 2-0. Dan moet het snel gaan. Maar gaat het net niet secuur genoeg omdat de bal niet terugkomt bij Boerderkin. Dan komt er aan de andere kant een kans. Maar wordt daar de vlag voor buiten spel omhoog gestoken. Daar gaan we. Guczek Vedersson, dat is haar. Federson is een Braziliaan, daar werd hij ook geboren. Die heeft nu als bijnaam Guccek Vedersson, omdat hij 2004 door de toenmalige burgemeester en erevoorzitter van Ankara naar Ankara-spoor is gehaald. Die man heeft er geloof ik ook nog voor gezorgd dat hij vrij snel genaturaliseerd kon worden, terwijl Twitter nu een kans krijgt, maar de buitenspelvlag, als dat zo heet, ook daar omhoog gaat. En uh, die heeft uh, Federson genaturaliseerd tot Turk. Dat bood nogal wat voordelen om in die competitie aan de slag te gaan. En als een soort eerbetoon heeft Federson, die eigenlijk Federson Luis da Silva Medeiros heet... ...gezegd, dan neem ik de naam aan van de burgemeester. En dat is Meli Gukcek. Vandaar, Gukcek, Federson. Nou, schitterend verhaal of niet? Prachtig. Hartstikke zo, mooi. Dus extra tijd loopt inmiddels. Ik denk dat we ook nog even naar AZ kunnen. Dan, Zeker. Uh, Laatste minuut van de eerste helft bij AZ. Ragnach. Ja, zit al in de extra tijd. Die duurt nog een tel of 30 minuutje door Moon De Noorse scheidsrechter erbij opgeteld. 1-0 voor Anzi dus. En een mislukte paas nu van Maher zo in de voeten van uh, een van de verdedigers van Anzi. In dit geval was dat Gio uh, Carlos. Anzi nog een keer via de rechterkant misschien. Via Mechti Cancela gonzalez Ook eentje met uh, ouders uit verschillende landen. Ik ga het verhaal een keer niet vertellen omdat de dreiging is van Traoré. En daar is hij. Ja, daar is dat tweede doelpunt van Anzi Magatskala. Want hij heeft de ruimte om te schieten. Terse Traoré scoorde ook al in de eerste wedstrijd. En passeert nu Esteban in de lange hoek. Castela González zet het op. Dan komt de baas van Eto'o. Die is nog bij AZ een van de verdedigers uitspeelt. Dat is in dit geval Donny Gorter, Die is gezien. En dan komt de bal voor de voeten van Traoré. En dan is het raak in de lange hoek. En denk ik dat alle hoop van AZ... ...om het bereiken van de groepfase aan Diggel is geschoten. En dan zie ik dat het trouwens Eto'o is die de goal heeft gemaakt. Ik dacht dat hij uh, paaste in de richting van Traoré. Dat is niet waar. Het is uh, Eto'o, daar is hij dan. Niet gezien, toch gescoord. En uh, hij maakte 2-0 van voor Anzi. Scoorde al afgelopen weekend twee keer in de competitie... ...toen er twee keer een voorsprong werd weggegeven. Maar toch een 4-2 overwinning kwam tegen Mordavia... Het is 2-0 voor Anzi. Samuel Eto'o maakt zijn naam en faam en zijn salaris ook waar. Hij maakt 2-0 en dat levert hem trouwens. Dat is ook nog wel een aardig verhaal. 20.000 euro per doelpunt. Nou, dat hangen dus. Bij Twente tegen Boerza spoor nog geen rust, Bas? Nee, er komt nog een kans voor Twente aan als Jansen weg is aan de rechterkant van het veld. Maar van de bal wordt gelopen door Uz-Turk, centrale verdediger. Er is trouwens al gewisseld, een minuut of wat geleden... bij de Turkse ploeg. Ipek is naar de kant gegaan en Aslantas is erin gekomen. Dat is echt een verdediger. En ik denk dat de coach heeft gezien dat hij een echte verdediger op Tadic moest zetten. Daar stond, daar is hij weer, Guczek Veleson op. Maar dat is wel een soort halve aanvaller. Die is nu een linie naar voren gegaan. En een echte verdediger, Aslantas, die nog in de jeugd speelde bij VfB Stuttgart... Nu de bewaker van Taric die uh, echt weer positief opvalt. 1-0 voor Twente in de slotfase van de eerste helft. Rosales moet de voorzet geven. Moet eerst de bal zien binnen te houden. Dat lukt. Voorzet geven lukt niet. overname van de Turken uitverdediger via Federson is zwak. Krijgt een herkansing. Dan wordt er hens gemaakt. Nog overduidelijk door Pinto. Dat is dan zeg maar de diepe spits aan de kant van uh, Bursa. En die uh, maakt dan ook hens. En dat wordt uiteraard door de Italiaanse scheidsrechter Zindri Zoli, Goede scheidsrechter. Heeft eigenlijk nog geen... Fout gemaakt en ook terecht een strafschop gegeven aan Twente. Die dus door Ver werd benut na 25 minuten. En nu een vrije schop daar. Die zag de balbal bal onder het strafgebied binnen met de tweede paal. Wie wil koppen? Ja, dan staat er één buitenspel. Dat lijkt maar Castanjos. Dan komt de bal nog wel voor het doel en wordt hij door Boulikiem gekopt. Maar dan doet het er al niet meer toe. Hij kiest wat die positie eigenlijk zo ver voorbij dat doel. Luc Castanjos nog niet bezig aan een gelukkige wedstrijd. Nog niet bezig misschien wel aan een gelukkig seizoen. Ook nog bij Twente, hoewel je... Spelers die uh, komen nieuw in een elftal zijn. Zeker als ze zo jong zijn dan hij natuurlijk niet op een paar weken mag beoordelen. Maar hij heeft zijn draai nog niet geweldig gevonden. staat natuurlijk ook altijd zo links buiten. Opgesteld, dat helpt misschien ook niet echt. Nu moet hij de bal controleren. Dat doet hij overigens aardig. Haalt hem dan onlangs de tegenstander terwijl hij er eigenlijk al langs is. Dat is niet handig, dat levert balverlies op. Sestak wil er dan aan de rechterkant mee vandoor. Er volgt een snelle en korte combinatie. Batalla, Argentijn, bemoeit zich ermee. Dan komen de Turken er heel aardig uit. En moet Twente behoorlijk gaan oppassen. Nu in de slotfase, dan komt hij gelijk maken. 1-1. En die wordt binnengeschoten door Sebastian Pinto vanaf de penaltystip. Omdat Twente achterin klungelt en knoeit. En de aanvaller die uiteindelijk de trekker over mag halen, de Chilean Volkomen over het hoofd ziet. Deze spits, 26 jaar oud. die international is ook voor zijn land nog niet vaak voor de nationale ploeg uitkwam. Maar toch wel een paar keer. En makkelijk scoort. Zijn bijnaam De Tank. Die hoefde hij geen eer aan te doen. Want hij stond zo vrij zijn vogeltje. Die hoeft er nergens doorheen. Maar in de extra tijd van de eerste helft. Bewijst hij zijn ploeg een hele grote dienst. Om vanaf een meter of twaalf de bal hard in de doel langs Michailov te schieten. Pinto 1-1. En zoals gezegd, de verdediging van Twente mag zich dit ten zeerste aantrekken. Omdat er positioneel slecht wordt verdedigd. Er wordt niet opgelet. Iedereen ziet eigenlijk de mensen die aan speelbaar zijn over het hoofd. En natuurlijk het begint het met een fout en onnodig balverlies. Maar uh, dit was niet best slecht verdedigd van Twente. Dat betekent dat Twente zoals het in het begin van het duel eigenlijk nu opnieuw twee goals nodig heeft. Maar dan niet om door te gaan, maar om een verlenging af te dwingen. Dan zou het echt nachtwerk worden. Nou, wie weet, 1-1, dat is de nieuwe tussenstand bij uh, Twente en Enschede, waar het nu rust is. Een ongelofelijke tegenvaller voor het delta van Steve McLaren. Deze gelijkmaker van uh, Sebastian Pinto, 1-1.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 Jason Mraz was dat met I'm Yours. Het is rust in Enschede. Daar staat het 1-1. betekent dat FC Twente nog minimaal twee keer moet scoren... Om, om door te gaan. Nee, om een verlenging eruit te slepen. En bij AZ tegen Anzi, daar staat het 0-2. Voordeel van ANSI-AZ, nagenoeg uitgeschakeld. Ibrahim Afalay staat op het punt om zijn carrière te vervolgen bij Schalke 04. Hij was vandaag in Duitsland om te onderhandelen. Maar ondanks die gesprekken is de overgang nog niet rond. Later op de dag werd er ook nog geloot voor de Champions League. Schalke treft Arsenal, Montpellier en Olympiakos Piraeus. Trainer Huub Stevens analyseert de tegenstanders. Als je de tegenstanders ziet, dan ja, kun je zeggen: het had ons natuurlijk zwaarder treffen kunnen. Eh, als ik eh, alleen al Ajax zie, eh, hoe zwaar dat die eh, geloot eh, hebben, eh, dan hebben wij denk ik eh, toch nog redelijk voor elkaar. Alleen, eh, het is wat je zegt, een gevaarlijke groep. Eh, eh, Montpellier, toch eh, Frans kampioen. Eh, Daar word je toch niet eh, zomaar om eh, Frans kampioen eh, te worden. Eh, Olympiakos is uh, sowieso uh, een, een tegenstander, en dat hebben ze het vorige seizoen ook uh, laten zien tegen Dortmund, dat ze uh, uh, ja, toch kwaliteit hebben. En, uh... Ja, in Parijs is het natuurlijk een, een heksenketel En uh, dat, dat wordt niet eenvoudig. En Arsenal spreekt voor zich. Arsenal is uh, natuurlijk een goed spelende uh, ploeg. Uh, uh, waar Wenger al jaren en jaren is. En die uh, ook strijft naar uh, mooi technisch voetbal. Uh, gelukkig is Robin van Persie is daar niet meer. Maar uh, daar staat tegenover dat ze uh, toch ook weer behoorlijke kwaliteit in huis gehaald hebben. Arsenal duidelijk de grootste qua naam. Maar is qua kwaliteit eigenlijk niet Montpellier de gevaarlijkste? Nou, ik weet niet wat de gevaarlijkste is. Maar ik denk dat je ze alle vier uh, over een uh, uh, gelijke hoogte kunt inschatten. Uh, ik denk dat zij ook uh, zullen nadenken over ons... Uh, en dat doen wij ook uh, met, uh, met de, de tegenstanders, dat, dat kan ook niet anders. Uh, ze zijn uh, of Frans of Grieks kampioen geworden, dat, uh, dat doe je niet uh, zomaar even. Dus uh, vandaar is het, uh, geen, lichte, te, geen, geen lichtere groep, dus uh, uh, andere hebben een zwaarder getroffen ja. We hebben het uh, over drie van de vier clubs gehad nu, we hebben het nog niet over Schalke gehad. Ja, hoe uh, zou je Schalke in perspectief kunnen plaatsen tegenover deze andere drie? Ja, dat is heel moeilijk in te schatten, want uh, wij zijn eigenlijk uh, pas één wedstrijd onderweg in de competitie. Dus uh, uh, we kunnen nog niet zoveel zeggen over onszelf. Uh, maar goed, uh, wij proberen natuurlijk ook tegen deze tegenstanders proberen we toch een, uh, een voetbal te spelen wat bij ons past. Uh, ik denk dat dat ook heel erg belangrijk is, dat je jezelf uh, probeert te zijn in die, de, dit soort wedstrijden. Ja. Dat is de hamvraag natuurlijk. Uh, gaat u met Ibrahim Afellay de Champions League in? Nou, dat is ook nog een grote vraag. Uh, in Ieder weet dat wij geïnteresseerd zijn, maar dan zijn we toch uh, afhankelijk ook van Spartak Moskou of uh, die de transfer uh, voor elkaar krijgen met uh, Gorado. En als wij dan uh, een uh, afvallei kunnen uh, lenen van Barcelona, dan zouden wij daar blij mee zijn. Maar... Er is op dit moment uh, nog niks bekend in zoverre, of, of zeker. Dus zolang dat dat niet is, uh, uh, kunnen we daar ook uh, geen zekerheid over geven. Nee. nee, maar hij is hier al wel. Hij wordt gekeurd, ja. hij wordt bekeken. Ja. Dus er wordt wel ernstig rekening mee gehouden. Ja, goed, uh, uh, we zijn geïnteresseerd en uh, we praten ook met hem. Uh, uh, maar nogmaals, er is nog niks getekend. en uh, uh, Zolang dat dat ook niet uh, gebeurd is, ja, denk ik ook niet dat je veel kunt zeggen erover. Zijn zijn een speler die Choke heel erg hard nodig heeft? Nou, weet ik niet. Uh, natuurlijk heeft hij kwaliteit, maar dat heeft uh, Gorado ook. Daarom vind ik het jammer dat uh, Gorado zijn wens te kennen heeft gegeven om uh, toch naar uh, Moskou te gaan. Maar uh, daar verlies je kwaliteit door. En wij denken dat we met uh, uh, Ibrahim uh, weer kwaliteit terughalen in de ploeg. En uh, uh, ja goed, uh, we hopen in ieder geval dat uh, uh, Ibi uh, ook uh, bij Barcelona ontzettend veel geleerd heeft. En dat hij dat dan ook hier als dat eh, tot een akkoord zou komen, eh, het hier kan tonen. Huub Stevens, de trainer van Schalke 04. Het is bijna tien uur. Na tienen gaan we verder met de wedstrijden van vandaag. Tente Boerzaanspoor AZ Anzi. Langs de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 onderzoeksjournalisten over hun vak. Er is paniek bij de FIFA en de UEFA... en er is totaal geen kennis van zaken en de mensen op het veld. Argos, zaterdag, van kwart over twaalf tot één. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Spek je spaarrekening bij de slager. ABN AMRO introduceert namelijk pinsparen. Elke keer als u pint, stort u automatisch een extra bedrag... op uw spaarrekening.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 Erkende verhuizers. Wat kost een erkende verhuizer.nl? Waar spek jij je spaarrekeningen liefst? Activeer Pinsparen en maak kans op 250 euro om te besteden bij jouw Pinsparplek. Doe mee op abnamer.nl/slash Pinsparen. Dit is Radio 1.